No. Welkom bij Inspiratieradio, of moet ik eigenlijk zeggen, Mary Meet. Wij zijn Herman Harms en Mario van Linden. We gaan een programma maken wat onderwerpen behandelt over bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit. Aangevuld met inspirerende muziek. De techniek wordt vanavond verzorgd door Rob Spruit. Vanavond hebben we een primeur. Voor het eerst hebben wij bij de uitzending van Inspiratieradio live muziek. Een boekbespreking van mezelf en een muziekbespreking van Rob... Ik ga het hebben over een boek wat de gasten van vanavond uh, geschreven heeft. En uh, ik hoop ook dat ze daar het een en ander over gaat vertellen. En Rob gaat een uh, muziekstuk bespreken en dat gaat hij natuurlijk ook laten horen. Ons gasten van vanavond is Femke Bloem. Femke, hoi. Hi. Leuk dat je er bent. Ja. Ik heb er helemaal zin in. Ik ook. Femke is uh, levenskunstenaar, harpiste, zangeres, priesteres, kunstzinnig therapeuten, moeder, mm -hmm. uh, yoga -lerares, schilderes, bodypainster, ontwerpster, danseres schrijfster, columniste, dichteres <lacht> nou ja, en ook nog mens volgens ja. mij <lacht> uh, ze beperkt zich dus niet tot één discipline en voor haar komt iedere kunstzinnige uiting uit dezelfde bron en het maakt voor haar dus niet uit of dat geuit wordt in schrijven, schilderen, musiceren of dansen naast harmonische, e etherische aspecten probeert zij met haar werk verhalen te vertellen en ze vindt graag wegen naar inzichten en misschien zelfs wel naar wijsheid Daarnaast inspireert zich graag anderen om zelf ook op verschillende wijzen scheppend aan de slag te gaan. Hun eigen crea creatieve talenten te onderzoeken om ze volledig om te kunnen zetten in alle aspecten van het leven. Onderwerpen die vanavond aan bod komen zijn Femke als coach, yogalerares, Femke als harpiste, daarmee klap ik gelijk eigenlijk de muziek van vanavond ook grotendeels, kunstenares, Femke als priesteres, Femke met de volle maanvieringen en waar Femke over vijf jaar denkt te kunnen gaan staan. Het eerste nummer van vanavond is eigenlijk een, uh, een nummer van Kast Cirkel. Uh, het is de wikkanrede op muziek. Rob, uh, als je wil start er maar aan. welkom terug bij Inspiratie Radio. We hebben vanavond als gasten Femke Bloem. Femke, je doet ontzettend veel. Dat is echt meer dan de gemiddelde mens eigenlijk kan doen in één leven. Hoeveel levens heb jij? <lacht> ik heb nu alleen deze. Oké. Okay. <lacht> Klopt, ik doe heel veel. Ja. Uh, onder andere yoga. Mm -hmm. Wat kun je daarover vertellen? Ik heb zelf al de hele tijd yoga beoefend. En toen merkte ik eigenlijk uh, dat ik, als ik zelf thuis yoga beoefende... dat ik niet wist wanneer ik wat het beste kon doen. En omdat ik inderdaad een uh, wat meer westerse magie, uh, achtergrond heb... ben ik gaan kijken naar uh, hoe zij eigenlijk uh, de dingen aanpakken. En zij kijken heel erg naar cycli en getijden. En toen dacht ik, uh, laat ik eens kijken wat er gebeurt... als ik dus yogahoudingen zoek bij de seizoenen, bij de getijden kijken of dat werkt. En uiteindelijk ben ik tot een systeem gekomen, wat voor mij het beste werkte, waarbij ik de sterrenbeelden volg. Die natuurlijk een bepaald element hebben, een bepaalde sfeer. En die duren ongeveer vier weken. Dus kan ik lekker vier weken um, werken met één sterrenbeeld, met een bepaald element. En dan gaan we daar nu weer door naar de volgende. Maar moet je dan ook uh, dat sterrenbeeld hebben, als je dan op dat moment... Nee, ja. of is het gewoon alleen maar... Nee, het is heel grappig. Dat vragen wel uh, meer mensen. Het, uh, <laughs> het zijn nou eenmaal de heersende uh, sterrenbeelden. Op dit moment bijvoorbeeld zitten we in maag. Dus iedereen wordt beïnvloed door die maagdenergie. Ook als je ram bent of leeuw. En uh, de maagdenergie zorgt er dus voor, voor die nazomersfeer. Dat is iets uh, wat heel erg bij het sterrenbeeld maagd hoort. En dat kan je natuurlijk heel erg in je, je yoga beoefening of welke beoefening ook, gebruiken. Dus, uh, Welke sterrenbeeld ben jij? Ik ben zelf een ram. Okay. <laughs> ik vind het best moeilijk uh, om met maagdenergie te werken. Maar maagden zijn uh, vaak heel secuur. De maagdenergie is ook heel secuur. En er ligt nog wel een beetje nadruk op het oogsten. Uh, en uh, in de les doe ik daarom, in de yoga -les die ik geef, doe ik daarvoor nu heel veel voor overbuigingen. Een beetje zo'n zo oogstgebaar, een offergebaar. Uh, maar alles heel netjes, echt op zijn maagd. Alsof we ballet aan het doen zijn. Is het een beetje zonnegroetachtig? Um, uh, de zonnegroet heb ik meer met Leo gedaan. Want bij het sterrenbeeld Leo wordt de zon. Dus heb ik daar meer met de zonnegroet gedaan. Maar er zit nog wel een restje in. Vooral in de eerste mm -hmm. maagdlessen. Want ik doe dit nu twee jaar. En dan merk je ook echt dat het in elkaar over begint te lopen. Dat het aan het einde van het sterrenbeeld... het volgende sterrenbeeld dan een beetje door begint te schemeren. In de oefeningen en de ademhalingoefeningen En de visualisaties met name. Die ik dus in zo'n les doe. Ja. Het is heel interessant. Ja, de visualisaties, die schrijf je zelf? Ja, allemaal. Ja. Voor iedere les. En, en hoe, hoe gaat dat dan? Zo'n zo les. Ik kom bij, bijvoorbeeld ik. Ik ben een leeuw. Mm -hmm. En dan kom ik binnen, maar ik zit dus eigenlijk in het maagdgedeelte. Uh, nou, iedereen in de les heeft allemaal een ander sterrenbeeld. Dus uh, we kijken niet naar de persoon. Soms doe ik dat wel in persoonlijke sessies. Maar in de les volg ik echt inderdaad het sterrenbeeld wat heerst. Met de daarbij horende kenmerken. En... Uh, ik neem je dan mee in een reis... in de energie eigenlijk van dit moment... wat dus nu buiten of binnen in de natuur op dit moment heerst. En uh, we beginnen iedere les altijd... met het wakker maken van de zeven chakras. Het is een soort warming-up. En daarna dan geef ik een intentie. Dan zeg ik een gedicht of een haiku... wat een beetje met het sterrenbeeld te maken heeft. als een soort korte meditatie en focus voor de les. Daarna doen we iets van 17 asanas, houdingen. En die zijn eigenlijk zoals in de klassieke yoga... Dus de, de welbekende driehoek en de krijgerhouding hangt een beetje van het sterrenbeeld af welke houding ik kies. En dan aan het eind van die cyclus, dan leg ik de mensen neer in de eindontspanning. En dan gebruik ik uh, het beeld wat ik in het begin bij dat gedicht, bij die intentie heb gezegd, gebruik ik in een geleide visualisatie. Om mensen nog een keertje ja, in, in een nog diepere verbinding met dat beeld, met die energie te brengen. Nou hoor ik een aantal woorden dat ik denk van, dat zal men niet zo snel weten. Wat is mm -hmm. haiku? Een haiku bijvoorbeeld is een Japanse gedicht, dat drie stroven bestaat. Dan kun je heel kernachtig kan je sfeer weer, uh, weergeven. Um, nou, ik kan er wel eentje noemen bijvoorbeeld. Ja, ja. ja, ja ik, heb, ik heb er in mijn boek. Oh, dat staat Het ook gaat allemaal gaat in je boek. Daar de... staat ook al yoga in? Nee, dit gaat eigenlijk alleen maar over biografisch werken, maar ik heb hier om de hoofdstukken mee te beginnen haiku's geschreven. Ja. Uh, en Een haiku die ik bijvoorbeeld in deze lessen zou gebruiken voor maagd... is bijvoorbeeld sluimert de avond niet vredig in zijn deken van roze wolken. En als je dan even stil wordt en dat even op je in laat werken... dan krijg je meteen de sfeer die heel erg bij maagd... eigenlijk zelfs wel een beetje richting, uh, richting weesgal gaat. Mabon is iets later, dat is het, feest dat, het keltische jaarfeest dat in deze tijd wordt gevierd. En dat doe ik omdat um, de westerse mens, tenminste daar liep ik tegenaan, eigenlijk veel meer behoefte heeft aan een bepaalde inbedding. Uh, en ook heel erg visueel ingesteld zijn. En, en uh, wat ik dus doe, is ik probeer meerdere lagen van de mens... Van de, van de leerlingen, de aanwezigen, dus aan te spreken. Dus ik probeer fysiek en de geest en de, de ziel... allemaal iets mee te geven, zodat je een heel volledig gevoel kan hebben... Van wie je eigenlijk bent op dit moment, in deze tijd, in de les. Mooi. Bij je boek, uh, Levenswielen in Beweging, zit ook een CD met die meditaties? Ja, er zitten negen visualisaties, o, ja, dat meditaties. Is het ja. dat is ongeveer hetzelfde. Zitten in het boek. Uh, daar, die passen niet allemaal op een CD, dus hebben we met de uitgever besloten er uh, vijf op de cd te doen. De rest is te downloaden vanaf uh, de website... jelevenswiel.nl. En uh, die, deze meditaties... visualisaties zijn wel een stuk langer... dan ik bijvoorbeeld in de yogales doe. Dat is echt zeg maar een paar minuten. En um, die in het boek die zijn redelijk lang. Vandaar dat ze ook niet op de cd past allemaal. Maar wat is nou het verschil... tussen visualisatie en meditatie? Dat je zegt, het lijkt erop, maar... Ja... Een visualisatie. Is, een inbeelding. Zeg maar. Ja, het is een geleide-meditatie. Eigenlijk um, is er, ben jij dan de hoofdrolspeler in een verhaal waarin allemaal beelden tot je komen. Meditatie kan ingevuld worden door een geleide-visualisatie, maar is eigenlijk veel breder. Meditatie kan ook zijn dat je alleen maar je ademhaling volgt. Of, of naar een kaars kijkt. bijvoorbeeld. Of zeg maar een beetje de vergaarbak Meditatie is. Ja, breder dan... Veel uh, breder. Ja, oké. Okay. Want um, je zegt ook van... Uh, de visualisatie is dan ook op een bepaald punt. Doe je dat ook met een, een, een schilderij? Of, of is het alleen maar met uh, gedachten? Een visualisatie. Ja, het gaat, gaat eigenlijk over je iets voorstellen. En uh, je kan je dus inderdaad voorstellen... dat je in een schilderij bent. Tenminste, ik neem dat je zoiets bedoelt. Of in een tarotkaart... Uh, hoe ik het graag doe, is dat ik een verhaal maak uh, op de manier zoals in de hekserij en in de magie gebruikelijk is. En daarbij echt de persoon meeneem in een verhaal waar hij dezelfde hoofd op speelt. En niet zozeer alleen maar leuke poezelige dingetjes tegenkomt, zoals in een mooie tuin in bla maar echt uh, soms ook spannende momenten meemaakt. Het wordt Alice in Wonderland. Ja, ze, daar lijkt het ja, wel een ja, beetje ja, ja. op. Het, is, uh, het, het kan heel ingrijpend zijn. Soms komen er inderdaad ook best wel heftige dingen naar boven. Um, zoals bijvoorbeeld ook in dromen. Soms ga je in dromen ook door een proces. Wat lastig is. En, um, maar wat wel heel veel rijkdom op kan leveren. Als je, op het moment dat je dus bewust van wordt. Dus ook heel veel emoties. En je hebt ook een heel mooi muziekstukje meegenomen met emoties. Denk ik. Um, nou ja, emoties... <laughs> ik heb Raki meegenomen van Dead Can Dance en dat is eigenlijk uh, sinds ik twaalf was of zo mijn favoriete muziekstuk waar ik zelf van vind dat het heel erg mijn uh, spirit uh, uitbeeldt. Het is mysterieus, het is heel vurig uh, en mijn lievelingszanger en zangeres komen er voor. Dus en ik weet wel dat het toen al heel ongebruikelijk was om van deze muziek te houden. Mijn familie die vond het maar niks. Ik dachten, we gaan zo niet gewoon naar de top 40 luisteren, maar voor mij was dit mijn muziek. Ik dacht, deze mensen komen van dezelfde planeet als ik, dus dat ook ik graag laten horen. En lieve luisteraars, welkom terug bij Inspiratieradio. We gaan het hebben over een boek en ja, normaal doe ik een boekbespreking, dan lees ik een boek en dan vertel ik daarover. Heb ik nu wel en niet gedaan, oftewel ik heb het uh, flink bekeken, om het zo maar te zeggen. Uh, het is het boek wat geschreven is door Femke, de gast van vanavond, je levenswiel in beweging. En het is ontdek je talenten en passies door te werken met het Keltisch jaarwiel, nou, de eerste vraag is een open deur. Wat is het Keltisch jaarwiel? <laughs> ja, dat is niet zo makkelijk uit te leggen. Nee, nee, nee. De eerste tien minuten is het vol. Het <laughs> uh, Keltisch jaarwiel is eigenlijk een kalender. De Kelte leeft heel dicht bij de natuur. En uh, die merkte toen, net als wij, op dat er dus bepaalde seizoenen zijn waar je bepaalde handelingen moet verrichten om een goed bestaan te hebben. Zoals zaaien, oogsten, dat soort dingen. Dus het uh, oorspronkelijke vier keltische jaarfeest, of eigenlijk periodes... Uh, gingen ook over deze landbouwprincipes. Uh, en die hielden eigenlijk samenhang met de lente, de zomer, de herfst en de winter. En later, toen er meer een zonnecyclus uh, werd vereerd... Uh, met de komst van uh, de druïden en dergelijke, zijn er nog vier jaarfeesten bijgekomen... Die te maken hebben met de stand van de zon. Dus de hoogtepunt, laagste punten en de eveningen. Als Evening, dus de zon dus ja. inderdaad uh, gelijkst dag en nacht even lang zijn. En uh, nou, toen hadden we dus uh, acht periodes, acht feesten. En die vormen dan samen een wiel, het jaarwiel. Wat zich ieder jaar opnieuw uh, draait. Dus ieder jaar komen de jaarfeesten dan weer terug. Dus iemand die volgens de oude religie leeft. Die dus de Keltische jaarfeesten eert. Die heeft 21 feesten, 13 volle maan en 8 uh... Ja, zou ik eruit ja, uit kunnen is. zien. Al zeg ik in het boek niks over manen. Uh. Nee, dat komt er nog aan. <laughs> Hoe nood? <knows? laughs> nee, nee oké. Okay. Um, ja, uh, ontdek je talent. Hoe kun je nou je talenten ontdekken mm -hmm. door volgens de seizoenen te leven? Ik bedoel, oogsten is oogsten en zaaien is zaaien... Uh. Ja, dat, uh, die ondertitel slaat eigenlijk een beetje op als je dus bezig gaat houden met de uiterlijke cyclus en die verbindt met je innerlijke cyclus, cyclus, dan kan je dus heel goed voelen wat bij je past, waar je bent en wat op dit moment voor je speelt, um, wat er in het verleden is gebeurd uh, en daaruit kan je dan herleiden wat voor je werkt, waar je passie ligt of wat totaal niet je ding is. Dus het is een beetje daarmee te maken. Oké. Okay. Voort is het ingedeeld in levenscycli, uh, leeftijden van, levensfase, van mensen, ja. le levensfase, mm -hmm. ja. um, Hoe verklaar je dat dan? Heb je dat uh, bedacht of is dat een vaststaand feit? Mm, het is uh, deels bedacht uh, en echt feit is het niet. Ik heb dat een beetje gehaald uit de antroposofie, want ik ben onder andere kunstzinnig therapeut en daar werkten we veel met de antroposofische uh, cycli. En uh, als je biografisch werkt met een die werkt over het algemeen met zevenjaarsfase. En uh, ik heb het eigenlijk een beetje op de jaarfeesten geplakt. Dus ieder jaarfeest uh, zeven jaar. Um, maar de strekking is eigenlijk... Uh, laat die zeven jaar los, ga gewoon kijken of het klopt. Of je die fases in je leven herkent. Het maakt niet uit hoe lang ze duren. Uh, iedereen heeft gewoon die, die kenmerken die komen in ieders leven voort. Alleen bij de ene duurt de puberteit langer dan bij de ander, enzovoorts. Het is eigenlijk een beetje een, een, een wat strakke richtlijn, omdat ik daarmee in het boek ook wat meer structuur geef aan, aan de tekst. Anders, uh... Dus het is geen cyclus van zeven jaar? Ze zeggen wel zeven slechte, zeven goede jaren. Heeft, heeft dat er ook mee te maken? Um, er zijn... Um... Ik heb het dus echt helemaal uitgevogeld zelf van wat er gebeurt in zo'n fase. En er zijn inderdaad soms zeven jaren die wat heftiger zijn. Vaak hoort ook wel de heftig jaar feest bij en andere jaren die zijn inderdaad wat prettig. Maar ook dat is natuurlijk heel erg van de persoon afhankelijk. Oké. Okay. Ja, ik had nog twee boeken bij me, mm -hmm. maar ik kreeg al een seintje dat we aan de tijd alweer oh. uh, zitten. Het gaat echt uh, enorm, uh, enorm hard. De tijd vliegt. Niet alleen heksen vliegen op maar <laughs> de tijd vliegt hmm. ook als een, als een gek. Gelukkig nog niet hier, hè? Nee. Het gaat nee. Nee, Het was uh, ja. Um, dus ik ga eigenlijk maar het volgende nummer aankondigen. Oh, okay. Dat is uh, Kate Bush. En uh, Running Up to that Hill. Lieve luisteraars, welkom terug bij Inspiratieradio. Um, we hebben net een boekbespreking gedaan met uh, Femke. En eigenlijk uh, komt het uh, neer op uh, de achtjaarsfeesten. En dat is een beetje ver, verweefd, verwoven. Ja, met, de met, de met, de, met de levensfase. En met uh, wicca is een onderdeel waar dat veel in gebruikt wordt. Ja. En wat is nou wicca of moderne hekserij? Nou, dat is een natuurreligie en een mysteriereligie. En heksen zijn priesteressen en priesters. Ze vieren de acht jaarfeesten van het wiel van het jaar. En de nachten van de volle maan. Met eenvoudige rituelen. Ze komen bij één in koffens En beleven samen met hun godin en de god de cycli van het leven. Heksen werken ook met magie, kruiden, astrologie en de tarot. Om anderen te kunnen helpen. Een heel bekend heksenstel uh, voorheen was Merlin en Morgana. Die hebben een coffin in Seist. Hadden ze? Hadden ze. En uh, ik heb uh, Femke ontmoet bij onze grote vriend Tijn Tauber uh, Een maand of twee geleden, denk ik, dat het was, waar zij harp speelde. En toen kwamen we tot bepaalde connecties, uh, ja, overeenkomsten. overeenkomsten. Onder andere dat we allemaal Tijn, zowel als Femke als ik, zei de gek, op 10 april jarig zijn. Ja. En uh, ik kwam eigenlijk met Fenke in contact omdat ze daar een nummer speelde, dat heette Silver Circle en de koffer van Merlin en uh, Morgana heet dus Silver Circle. Uh, nou eigenlijk de organisatie. De organisatie Oké, okay, maar de, ja. de coffin is daar een onderdeel van? Ja. Toch? Ja, ja okay. alleen een heksenrij zijn namen heel erg belangrijk en uh, benoemen, ja. de, dus de covennaam was anders. Okay, maar inderdaad, dit nummer heb ik geschreven toen zij jubileum hadden. Volgens mij was het 25 jaar. Toen heb ik dit nummer voor ze gemaakt. En dat ga ik nu dus live spelen op de harp. Nou, verras ons. <laughs> wel Femke. Het staat ook allemaal op je cd die je uitgebracht hebt. Fem Pure. Prachtige muziek. Um, je hebt ook nog muziek meegenomen. Misschien kun je daar iets over vertellen? Ja, ik... Um... Ik was een keer op een uh, conferentie voor heksen en heidenen in Londen. En er was een heel bijzondere artiest. Namelijk een uh, bard. En uh, dat was vroeger eigenlijk... Uh, een druïde, zeg maar. Ja, een druïde ja, ja, ja. die muziceert. En die uh, de lore, de verhalen van de, ja, van de Kelten, van de hoven aan elkaar dus vertelde. En uh, ik heb een van zijn nummers uitgezocht om te laten horen. Ik vind het echt een fantastisch nummer. Um, het gaat uh, eigenlijk... Over uh, dat je eigenlijk altijd thuis bent in jezelf, in de armen van, van de godin, van de oermoeder. En af en toe dan uh, heb je van die dagen dat je met je verdwaald bent en waar niet meer ziet zitten. En als ik dat nummer dan opzet, uh, dan denk ik, oh ja, eigenlijk is ze altijd bij me. <laughs> dus uh, Ever With Me van Dove de Bart. that the sun shines in sands of time slip through my fingers as it passes by in this life I can call Beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratieradio. Vanavond hebben we als gasten Femke Bloem. Via de boekpresentatie zijn we eigenlijk uitgekomen van Je Levenswiel in Beweging op Moderne Hekserij. Uh, moderne Hekserij is ook een boek geschreven en dat is dan weer door Merlin Seidhoven. Van de koffen waar we het net dus weer over gehad hebben. Silver Circle, de naam mm -hmm. mag niet uh, betekenen. Uh, je hebt daar een opleiding gehad. Ja. Kun je er iets over vertellen? Of wil je daar iets over vertellen? Of mag je daar iets over vertellen? <laughs> Jawel, dat mag wel. <laughs> het is al een tijdje terug. Uh, nou ja, bij onze koffer was het gebruikelijk dat uh, als je dus ingewijd wou worden... dat je een heel traject uh, aflegde waarbij je dus eerst uh, wat, uh, wat praktische dingen leerde. Wat, wat feitjes ook eigenlijk uit de hekserij. En uh, als je dan uh, geschikt werd bevonden... Uh, dan, uh, dan werd inwijding voor je mogelijk... En uh, wie bepaalt dat? Of jij geschikt bent of ongeschikt bent? De hoge priester en priesteres en de rest van de groep. Oké. Okay. En wat en... is koffen? koffer? De koffer is een heksengroep. Oké. Okay. Ja, en bestaat een koffer altijd uit 13 personen? Ik zeg nee. maar het getal 13 even. Het is wel ideaal, maar uh, meestal is minder, volgens mij. Oké. Okay. Ik ken is niet zoveel. Als 13 <laughs> ideaal is, is er dan één man te veel of, <laughs> of te weinig? Uh, <laughs> Ja, kijk hoor, meestal zijn er te weinig mannen. Ja, dat weet ik, dat weet ik dan toevallig, <laughs> dat maar oké, okay, dat is een ander, ander verhaal. Maar moet dat evenwichtig zijn dan? Het is beter. beter ja. Het is beter, het is meer balans. Maar um, uiteindelijk, uh, kijk, iedereen heeft een mannelijke en een vrouwelijke kant in zichzelf. Dus het uh, komt ook nog wel eens voor uh, ja, dat het op die manier wordt verdeeld. Um, zijn er ook graden, de, uh, gradaties in de coffin? De ja. ja, dat was voor mij een open vraag. En hoeveel graden zijn er? Ja. Uh, drie. drie? Okay. Uh, en als je de neofiete uh, fase meet, dan zijn er vier. Zijn vier. Okay. Ja. Ja. Um, jij bent hoogpriesteres? Ja, dat mooi. Ik heb de hele traject doorlopen. Dat heb je goed gedaan. <laughs> dus je staat uh. bovenaan de lijst. Uh, nou, zo wil ik het niet noemen, maar ik heb inderdaad, ik heb inderdaad uh, de inwijding gehad om hoogpriesteres te mogen zijn en eigenlijk houdt dat in. Dat, dat, je een uh, mag dat ik een andere mensen op mag leiden. Ja. Ja. Zou je dat willen? Ik heb het wel gedaan, um, maar het is niet helemaal mijn ding. Ik, ik schrijf liever erover. Ik gebruik liever de informatie uh, in combinatie met andere stromingen en zienswijzen. Dat ik inmiddels uh, allemaal heb bestudeerd. Uh, dus ik maak er een mooie een nieuwe vorm van. Want ik ben ingewijd in Gardnerian Wicca. Dat is dus een bepaalde, is bepaalde stroming. Die afstand van Gardner. Die ook wel wordt gezien als de grondlegger van de heks in, de in de Engeland. Ja. Ja. Um, maar ik ben inmiddels um, een beetje aan de andere kant uitgegroeid. En zou mezelf niet echt meer een Gardnerian uh, heks Heksen willen noemen. noemen. Daarvoor ben ik... Uh, Wellicht, dus zelfstandig, uh, wat, maar dan kom je dus op het punt van afsplitsing. Ja, klopt. Ja, dus dat, ja. Is, dat hoort bij de opleiding, zou ik bijna willen zeggen. Dat is, het is een natuurlijk een goed, proces, het hoort ja. zo, ja. iedereen maakt uiteindelijk zijn eigen ding van. En in mijn geval, ik ben duidelijk heel erg uh, verbonden met de nieuwe tijdsenergie, heel veel bezig met spiritualiteit uh, en um, werkte daar waar ook met krachten en dingen die eigenlijk in de hekserij niet zo heel gebruikelijk zijn, in ieder geval niet in en Wicca. Um, uh, dus ja, ik, ik ben echt... Ik heb echt mijn eigen stroming zeg maar. Is dat zo'n zo inleiding? Is dat raar? Of is dat... nou? Ik kan natuurlijk vertellen hoe ik het heb ervaren. Het is uh, raar in die zin dat je voelt dat je een drempel overgaat. En je weet dat je niet meer terug kan. Ja. Dat is net als bevallen. Oh. Ja, maar, je, je hebt ook een... Ik heb een kindje, ik ja. heb een zoontje. Oh. Ja, maar, maar dat het heeft oud. niets met heksenrecht. Ja. Dat, oh, ja. is, met ik vind, dat ja. vond dat ook wel een inwijding, moet ik zeggen. Maar het, het lijkt daar een beetje op. Het Hero's kamers ofzo. Ja. Ja. Ja. Ja. Hmm. No <laughs> nee, maar dit is ook zoiets dat je zegt, ja, je kan nooit meer niet moeder worden. Nee. Dat ben je geworden en dat blijf dat je in ieder geval voor dit en dat leven. Dat word je bij je eerste kind. Ja, en dat met je inwijding ook. Je gaat de deur door en dan, je bent er, verandert iets. En dan kan je niet terugdraaien. Dus dat is redelijk heftig. Ja, dat lijkt me ja. ook. Oh, ja. Dus je moet er echt graag willen. En vertrouwen. Ook dat. Heel erg vertrouwen. Perfect love anders. and perfect trust. Ja. Ja. <laughs> mm -hmm. Dat klinkt ja. heel eng, maar goed. Nee, hè? het is niet eng. maar oh, okay. Kijk, je kan er niet zomaar komen. Mensen die er niet verklaarbaar zijn worden sowieso... meestal niet ingewijd of het is erg fout koffen. Maar goed... Het... Het is, uh, het is een heel traject, het is een heel proces. Dus op het moment dat je daar bent en je wilt graag, dan is het niet meer echt eng. Dan weet je gewoon, dit is mijn pad. En dat lijkt dan ook weer bevallen, want als de W zijn begonnen, dan ja, ik wil jij wel zeggen, nou even niet, maar ja, dan is het al te ja, laat. Hoor. Ik heb negen maanden ja, uh, gehaald om daar te winnen. Heb je toen ja. een uh, nieuwe naam gekregen? Ja. Oké, klaar. Helemaal, je mag je dus niet uh, vertellen. Ik heb de naam... Ik heb hem eigenlijk inderdaad alleen met andere heksen gedeeld. Nu ik dus niet meer ben komen Dit zou ik hem op zich in de openheid ja, kunnen gooien. Maar ik, ik, ik doe dat niets, het liever ik niet. Wil het liever nee, niet. Nee. Maar ik heb nog nee. een andere naam gekregen. Omdat ik tegelijkertijd ging schrijven voor het tijdschrift heksen of uh, wikkenreden. En toen heb ik de, het pseudoniem Flora genomen. En dat geeft natuurlijk ook een beetje aan. Wat voor soort heks ik dan ben. De godin Flora is een bloemengodin even, van de ja. lente. Ja. En uh, het is nogal ja, een vrolijke ja. figuur. Dus... Uh, dus dat, ik had eigenlijk twee nieuwe namen. Mijn geheime naam, mijn inleidingsnaam en de, de naam waaronder ik te schreef voor het tijdschrift. Aan de wik rede. de reden. De wik reden aan zich is natuurlijk de tijdschrift, ja. maar het is ook een gebed. Ja. Um, daar heb jij niet zoveel mee, geloof ik, met het gebed. Nee, ik heb sowieso in de koffentijd altijd al heel erg gemerkt dat ik, uh, dat ik dus feitjes en zo en woorden lastig vind. Ik ben natuurlijk zelf heel visueel ingesteld. Um, en ik, ja... Soms weet ik dus dingen niet zo vanuit een meer mind-perspectief. Ik kan het wel intuïf, intuïtief voelen. Maar om er dan allemaal regels en woorden en dingen aan te verbinden, dat vind, vond ik wat lastiger. Oké. Okay. Um, paganisme. Mm -hmm. paganisme? Paganisme? Op school? Hoe heb je dat ervaren? <laughs> als nou, als ik ben inderdaad ik altijd al uh, bezig geweest uh, met. Um, met natuurmagie eigenlijk. Ik wist vroeg ook niet dat het hekserij heette. Maar ik begon vrij vroeg, uh, echt op de basisschool al met rituelen en dan nam ik bijvoorbeeld uh, uh, natuurwezens waar. En had ik een sterke herinnering aan dat ik dat al dat soort dingen als eerder had gedaan. En um, ik zat toen op een katholieke school, maar mocht gelukkig van de meester naar mijn eigen religie bezig, die ik toen overigens uh, geen naam heb gegeven. Meer een natuurlijke weg of zo. pas later, veel later, toen kwam ik in de onkruid. Toen is zo'n blaadje, spiritueel blad erachter. Dat er dus mensen zijn die ongeveer hetzelfde deden. Noem zelf. Ja, ja, ja, ja, en, en ja, ja. Merlin was ik dus. Ja. Euh, zeker ik was zwaar verbaasd. En pas toen ben ik naar de biep gegaan. En toen dacht ik: euh, Nou, jeetje zeg, <laughs> er zijn er dus meer. En toen ben ik ook inderdaad euh, mij gaan interesseren voor de, voor de daadwerkelijke inwijding. Voor, in een groep in ieder geval. Want ik had daarvoor zelf al wat zelfinwijdingen gedaan. Zelfinwijdingen? Ja, dat is in extra ook wel gebruik, okay. gebruiklijk. Dat je zelf, uh, Solitair? Ja, je you dedicate jezelf aan een bepaald principe of deity. En, uh, dat, uh, nou, daar had ik uh, aardig ja, wat ervaring van de mee. De sluister is daar heel bekend mee natuurlijk. Ja, ja. ja. ja dat, dat heeft vaak wat andere ladingen. Het is niet minder serieus. Het is iets, misschien iets minder eng, omdat er dus niemand met blinddoeken uh, blinddoek en zo aan komt zetten, maar. <laughs> Het is wel uh, ja, weer zo'n stap die de, je echt bewust moet maken. De oplettende luisteraar heeft al een informatietje <laughs> gekregen. Even een slip ja, het is niet meer zo heel okay. erg heim. Want er zijn dus heel veel schrijvers, zoals Joke en Ko bijvoorbeeld die ja. het al heel uitvoerig hebben beschreven in hun boeken. Wat kring van het leven, hè? Ja, het ja, is niet zo is erg, standaard werk. lijkt me. Het is goed om informatie te hebben. En op het moment zelf, als je ervoor staat, dan blijft het drie keer slikken en denken, wow. We gaan, na het nieuws gaan we erover verder, want uh, de tijd gaat gewoon door. Mm -hmm. uh, we krijgen nu een nummertje uh, Sailing van Christopher Cross...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 En daar was ik veel te vinden vroeger. Yes. Um, is hekserij hetzelfde als voor christelijke religie? Uh, nee, niet helemaal. Nee. <laughs> en wat is het verschil? Uh, nou ja, er zijn natuurlijk veel meer voorchristelijke religies... die je niet zozeer met hekserij zou associëren. Dat was wel iets wat de kerk graag deed. Die gooide alles op een hoop. Maar nee, dat, uh, dat zou ik niet zo willen zien. En als je nou heks bent geweest vroeger... Mm -hmm.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 En, maar al te vaak komen er heel bijzondere, leerzame dingen uit. En worden die avonden bezocht uitsluitend door vrouwen of komen daar ook nee, mannen? Er komen ook mannen, gelukkig. <laughs> ja, hij, <laughs> okay. hij wijst naar zichzelf. Uh, <laughs> ja, ja. Petra Stam en Marja de Zeeuw die hebben daar een prachtig boek over geschreven. Mm -hmm. In het licht van de maan. Ja. Dat is een handboek over vieringen symboliek en bewustwording. Van mm -hmm. die volle maansvieringen. Ja. Uh, alle volle manen hebben een, een naam. Ja. We zitten nu in de maand van het hemelvuur. Ja, ja zij hebben andere namen, Volgens, Ik wou net zeggen, volgens ja. Marja en Petra. Ja. En hoe heet die bij jou? Uh, de maand van de jacht. De maand van Dat de, de, de jacht. Is volgende Diana. week. Hm? Diana? Diana? De, de jachtgodin? Uh, oh, Diana. Diana, Diana. Ja, ja, ja. Diana. Uh, even denken. Ja, in de geleide visualisatie komt ze, geloof ik, wel voor. Ja. Oké. Okay. <laughs> um, ja, Mario, heb jij nog een vraag eigenlijk hierover? Als vrouw zijnde. Als vrouw zijnde, ja. Wat is nou een typische vrouwelijke vraag over de volle maan? volle <laughs> maan. Uh, ja. Volgens mij voel je daar best wel wat bij. Ja, klopt. Het is wel en, zo. Ik heb dat zelf wel. En uh, dan denk ik van, oké. Okay. Dan is het er of tegenaan of het ligt dan een beetje. Ja. Of het is al geweest. Dan denk ik, oh ja.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 naar de wereld van wijsheid. Nou, die foto is ook te zien op de site van Femke. Dus ja, die allemaal staat kijken. ook op Femke.nl. Hele mooie foto's. Ook van de schilderij. Ja. ja, dat is ook ja. prachtig om te kijken. Dan gaan we nu naar de muziekbespreking. Rob. Je luistert naar Sledgehammer van Peter Gabriel. Grote hit uit 1986 alweer. De meeste mensen kennen Peter Gabriel natuurlijk al ook voor die tijd. Denk daarbij als frontman van de symfonische rockband Genesis. En Genesis maakt nog steeds waanzinnig goede muziek. Deze band werd opgericht in 1967 samen met Anthony Phillips, Tony Banks en Michael Rutherford.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 Een echte klassieker, en ik kan je vertellen dat dit album nu bijna 40 jaar oud, nog steeds waanzinnig actueel is. Phil Collins is een man die zijn sporen en muzikaal natuurlijk echt heeft verdiend. En naast Genesis heeft hij ook succesvolle solo carrière en heeft hij uitstapjes gemaakt naar de Jazz en Musical. Uh, de laatste overigens zeer uh, succesvol. Denk daarbij aan de, aan de musical uh, Tarzan. Uh, maar goed, ik dwaal een beetje af. Uh, we gaan het natuurlijk uh, hebben over Peter Gabriel. En toen hij verkocht, uh, vertrok bij uh, Genesis en een uh, solo carrière begon... scoorde hij al snel een uh, grote hit uh, met het nummer uh, Salisbury Hill... van zijn eerste solo album. Ehm... Um, uh,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 Of van die dagen dat je eigenlijk een beetje extra zelfliefde nodig hebt, liefde is een drug, <laughs> dus uh, Brian Adams met uh, I'm ready. I like to see you. I wanna be with you every day Cause I got a feeling it's beginning to grow There's only one thing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 Nou en uh, een ander nummer wat ik zo meteen wil gaan spelen, dat Story of My Life en uh, de CD, um, ja die moet eigenlijk nog gefinancierd worden. Je eigenlijk We een Zoeken sponsors een ja. naar de. Ik heb ook een andere CD die is wel af, die kun je gewoon op mijn website ook uh, verkrijgen. Het, het eerste nummer wat ik vandaag speelde, dat staat op die CD en ja. uh, deze nieuwe CD, die hoop ik, uh, um, nou ja, toch nog wel dit jaar uit te brengen.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 lichaam aan, dus of het wordt een muziekstuk of een schilderij of, um, noem maar op. Je maakt een hele mooie ezelsbrug of een bruggetje bedoel ik naar, <laughs> naar de schilderij. Ja, ik, ik zag jouw hoofd. Ik dacht, nou... je zat mijn hoofd. <laughs> je moest aan een de schilderij denken. <laughs> nee, ik dacht hij wil een ezelsbruggetje, <laughs> een toegangsbruggetje. Toegangsbruggetje. Ja.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 ja, daar kun je dus ook allerlei onderwerpen in verwerken. En dat zijn kleinere schilderijen ook. Uh, nou ja, het zijn in dit geval dus tekeningen. Ze zijn best wel groot. Ze zijn op A3 de originele. Maar ik verkoop ze op afdrukjes van 10x10 10 op Canvas en op A4. En uh, dat is een beetje omdat als je ze de hele serie koopt...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 en als de CD uitkomt, de volgende cd, dan wil ik ook. Ik heb namelijk ook bij ieder jaarfeest een schilderij gemaakt. Dan lijkt het me leuk om bij de CD-release bijvoorbeeld dan die schilderijen ook te tonen. Want die geven een beetje de sfeer van het jaarfeest en de levensfase weer. En ze zijn nog op mijn website ook te zien. Ja, ik wil ook zo'n cd promoten? Ja, je bent aangenomen. Maar Dat was ik al Ja, zeker, zeker met zo'n.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 luisteraars. Vanavond hebben we als gasten Femke Bloem. En ja, we gaan het nu in dit blokje hebben over wie is Femke. Wie is Femke Bloem? Ja. Vertel eens iets over jezelf. Wat... Ja, nou, ik heb natuurlijk wel heel veel, heel verteld. veel verteld. Want alles ja. wat ik doe, dat is natuurlijk deel van mij. Zo je bent, voor te, je bent in ieder geval moeder. Ik ben in ieder geval moeder ook. Van een, van een zoontje, zoontje van vier. Oh, Doer heet hij. Doer zit keltisch. Een kind is het, hè? Ja, het is wel een bijzondere figuur. Ja. Vandaar dat je ook in de praktijk veel met nieuwe tijd kinderen werkt. Um, dat is niet per se door door Dat is meer omdat ik er zelf eentje ben. ben. Zo zou je het kunnen noemen. En uh, ik dus aardig wat ervaring heb opgedaan met uh, hoe erg de maatschappelijke norm kan botsen met het verlangen van de ziel. Zoals ik dat graag omschrijf. En uh, daar dan ook nu poog andere mensen mee te helpen. Een mooie tussenweg te vinden. Dus jij opent de ogen eigenlijk van de mensen... Ik probeer ze te verleiden, de ogen te openen. Dat is voor jou niet moeilijk. Ja, op die manier misschien niet, maar ik probeer niet heel autoritair mee om te gaan. Eigenlijk heb ik gemerkt dat als je dus dingen aantrekkelijk maakt, dat er dan vanzelf openingen ontstaan. En ik ben gelukkig dus creatief genoeg om dat op verschillende manieren voor elkaar te kunnen krijgen. De een reageert op de harp, de ander op het schilderen, de ander op zijn verhaal. Ja.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 Ja, ik uh, zal mijn arm niet aanbieden. Maar... <laughs> nou, zeg, het kan nou, ook ergens, ja. kan ook ergens, ergens, ergens, ergens, ergens anders Sorry, Nee, ik heb het vertrouwen wel, <laughs> nou, okay, maar ja. ik heb de, de juiste arm niet, laten we het zo maar. Nee, <laughs> ja, het kan ook ergens anders. Oh, ja. Oh. Nou ja, goed. Uh... Maar je zet zelf niet de tattoos, toch? Dus, uh... Nee, nee, nee, nee. Ik ben meer van body paint, dat je het weer af kan wassen en weer een nieuwe kan nemen. Ik heb zelf ook geen tattoos of gaatjes in mijn oren of oh, Helemaal puur natuur, me. ja. Oh. Oh. Nee, nee, ik heb toevallig wel een tattoo, maar... Ja, uh, I know. <laughs> een zeer speciale plaats. Ja. Uh, ik... Heb je? <laughs> no comment. <laughs> ja. Ja. Het is Zo geen kleuren uitzending. Troost, <laughs> is dat Zo, ik heb hem ook gezien. Oh, nou, nou okay. dat scheelt vast. Um, we gaan even door met het, uh, het, uh, het, het, het Femke zijn. Ja, ja. Um, mm -hmm.